Twee uur, het NOS Journaal, Renate Evers. Gedeputeerde Bond van Noord-Holland en zijn voorganger Visser zijn verscheidene keren met de dood bedreigd. Dat gebeurde na aanleiding van hun beleid rond het afschieten van ganzen. Vanwege de overlast die boeren en het luchtverkeer van de ganzen ondervinden, geeft de provincie vergunningen af om de dieren af te schieten. Gedeputeerde Bond zegt dat hij wekelijks tientallen dreigmails krijgt met onder meer de tekst ze kunnen beter jou afschieten in plaats van de dieren. Oudgedeputeerde Visser kreeg onder meer post waarin zijn eigen begrafenis werd aangekondigd. Beide mannen hebben de bedreigingen gemeld bij de politie. De gemeente Amsterdam maakt een einde aan de prostitutie... in 62 panden op de Wallen. Dat moet het leefklimaat in de binnenstad verbeteren. De helft van de panden is al onttrokken aan de prostitutiebranche... en de rest volgt in het komende jaar. Het aantal bordeelramen wordt ermee verminderd... van bijna 500 tot ongeveer 300. De gemeente verwacht dat het terugdringen van de prostitutie... ook vrouwenhandel en witwassen van geld tegen zal gaan. De Duitse autofabrikanten BMW en Audi hebben in januari van dit jaar veel meer auto's verkocht dan in januari vorig jaar. De verkoop van BMW, dat ook minis verkoopt, steeg met 28 procent naar 105.000. De verkoop van Audi steeg met 22 procent naar ruim 95.000. Voor Audi was het de beste januari maand ooit. Audi en BMW verkopen vooral luxe auto's. Op de Indische Oceaan is een Italiaanse olietanker gekaapt. Dat gebeurde na een schotenwisseling tussen vijf vermoedelijk Somalische piraten en de 22-koppige bemanning. Die bleef ongedeerd. Nadat de piraten aan boord waren gekomen, lieten ze het schip richting Somalië varen. Een Italiaans fregat dat duizend kilometer verderop voer, heeft de achtervolging ingezet. De olietanker was onderweg van de Persische Golf naar Maleisië. Op het moment van de kaping voer het op 1300 kilometer uit de Somalische kust. Het komt vaker voor, dat Somalische zover van hun thuisbasis in actie komen. Een gevangene van 240 kilo moet de rest van zijn straf... dat is nog een jaar, gewoon in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel uitzitten. De man eiste dat hij elektronisch toezicht kreeg. Volgens een advocaat heeft hij in de gevangenis gezondheidsklachten gekregen... door zijn gewicht van 240 kilo en lengte van 2,7 meter. 7. Mijn kind is een reuze in alle opzichten. Het grootste probleem is dat hij eigenlijk niet in het bed past... De uh, standaard matras is 1,95 meter. Daar past hij dus niet op omdat hij er overheen ligt. Dan hebben ze geprobeerd met een naald houten constructies zodat hij wel een lange matras heeft. Maar dat matras uh, is weer het standaard matras wat ze er bovenop gelegd hebben. Tegelijkertijd is de hele constructie inmiddels een meter hoog, zodat hij ook met één oog open moet slapen om er niet vanaf te vallen. S nachts. De rechter kon zich voorstellen dat het voor de kolossale man in de gevangenis niet comfortabel is, maar vindt de omstandigheden niet onmenselijk. Een medisch analist heeft gezegd dat de gedetineerde gewoon in zijn cel kan blijven. Het weer flinke zonnige periode, temperatuur rond 8 graden. Vanavond en vannacht nevel en mist met op de meeste plaatsen lichte vorst. Morgen eerst grijs en nevelig, in de middag schijnt de zon. Vanaf donderdag regenachtig en het blijft voorlopig nog vrij zacht. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file en dat is bij Rotterdam op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein in Rotterdam centrum drie kilometer. Er stond daar even een auto met pech, maar die is inmiddels van de weg.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 Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. Worldticketcenter.nl Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbet Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. De dagelijkse talkshow van de EO op Radio 1. Je maakt het leven voor jezelf en voor alle anderen onmogelijk... door voortdurend zo te zeuren en zo te drammen... dat deze onderzoeken volgens jou, herhalen volgens jou... onafhankelijker zouden moeten worden. Tjibbe Joustra, we horen professor Pieter van Volloven over zijn afscheid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. U bent zijn opvolger. Kunt u goed zeuren en drammen? Uh, ik heb uh, daar wel enige ervaring in, ja. ja. En durft u het ook? Dat, uh, dat, dat lijkt me geen probleem. Jarenlang deed het ministerie van Onderwijs zijn best... om de vorming van zwarte scholen tegen te gaan. En daar komt nu een einde aan, zegt minister van Bijsterveld. Dat zei ze gisteren. Over de vraag of dat een verstandig besluit is van de minister... gaan we debatteren met professor Jaap Dronkers en met Guido Walraven... van het Kenniscentrum Gemengde Scholen. Is het een goed besluit van de minister, meneer Dronkers? Uh, ik denk dat het verstandiger is om inderdaad te concentreren op de kwaliteit van scholen... dan uh, mengen van scholen voorop te zetten. Ja. En Guido Walraven, wat vindt u? Ik denk dat het een vergissing is van de minister... en ik denk dat het heel verstandig is om door te blijven gaan... om gemeentescholen te stimuleren. Goed, daar gaat u straks over debatteren. Een rekening van 50.000 euro vond cabaretier Erik van Muiswinkel onlangs op zijn deurmat. Afzender, de nabestaande van Judoka, Anton Geesink. De cabaretier moet volgens hem betalen, omdat hij geregeld Anton Geesink heeft nagedaan. Het is niet de eerste keer dat een pessiflage tot heibel leidt. Daarover gaan we straks praten met onze huishistoricus Wim Berkela. Wim, goedemiddag. Goedemiddag, krijg jij vaak onverwachte rekeningen opgestuurd? Nee, ik moet je ook zeggen, ik ben helaas nooit gepersifleerd. Maar ja, misschien komt het op. Misschien is dit het moment. Ja, maar uh, nee, ja. Ik, ja, ik moet je wel zeggen... het verbaast me a. niet dat Androgezen gepersifleerd wordt... en b. verbaast me ook niet dat die familie van Gezing en Gezing zelf... die rekening stuurt. Ja, het is toch ook wel een lopende parodie voor mijn gevoel. Onze dichter bij de dag is vandaag Egbert Hovenkamp. Aan het einde van dit uur horen we zijn gedicht. Ja, heeft u een vraag aan een van onze gasten of wilt u reageren? Dan kan ik u een bezoek aan onze website aanbevelen. En dit is de dag.nu, mail ik dan ook. Dit is de dag.io.nl. En mee kan ook via Twitter. En gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Guido van Walraven van het kenniscentrum Gemengde Scholen. Gisteren zei onderwijsminister Maya van Bijsterveld dat ze stopt met het tegengaan van zwarte scholen. En u vond dat, u zei net, een onverstandig besluit. Waarom is dat onverstandig van de minister? Nou, er spelen een aantal dingen door elkaar. Een van de eerste dingen is dat de onderwijs verschillende doelen heeft. Het eerste doel is dat leerlingen hun diploma halen. En het tweede doel is dat leerlingen voorbereid worden op een actieve rol in de samenleving. En als we zien hoe de samenleving er nu uitziet, dan is die multicultureel. En ik denk dat een gemengde school een ideale plek is om de leerlingen voor te bereiden op het leven in de samenleving die we nu hebben. Ja, en Mevrouw Van Wijsveld zegt, het is nou eenmaal een feit dat die scholen zwart zijn of wit zijn. En daar leg ik me gewoon bij neer. Nou, Het interessante is dat het niet helemaal zomaar een feit is... waar je bij neer hoeft te leggen. Want we hebben onderzoek gedaan naar van hoe de afspiegeling is... van basisscholen uh, van de wijk waar ze in staan. He, dus als je een gemengde wijk hebt, dan heb je toch witte en zwarte scholen. Dus blijkbaar is het niet iets wat een gegeven is... maar de ouders die kiezen daar ook in en die spelen daar een actieve rol in. Ja. Dus door ouders informatie te geven over wat nou echt goede scholen zijn... He, en uh, ook daarbij niet alleen maar te kijken naar rekenen en taal... maar een breed begrip van kwaliteit te hanteren kunnen wij, en dat zien we ook in de praktijk, ouders motiveren... om iets breder te kijken dan de school die ze misschien in eerste instantie in hun hoofd hadden. Ja, ja dronkers kiest de minister gewoon voor de kwaliteit van onderwijs... en zegt ze, die maatschappijvisie en het feit dat we leerlingen daarop moeten voorbereiden... daar, daar zien we dan maar vanaf in ons beleid? Nou, ik, ik, ik kan niet spreken namens de minister, want ik heb geen enkele relatie met haar... Uh, en zou ik het ook, ook niet willen. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, zijn is een aardig mens. Uh, uh, maar als maar u dat dus gezegd al, hebbende... Maar dat ja. gezegd hebbende, als u dus alleen kijkt naar, naar zeg maar, taal en rekenen... laat ik het even zo simpel houden... dan is geforceerd mengen een, een afgeleider van wat scholen echt goed en slecht maakt. Wat wij vaak aan, aan witte en zwarte scholen benoemen... zijn vaak scholen met laag geschoolde ouders of met hogerschoolde ouders, en dat is wezenlijk wat anders dan wit en zwart. Ten eerste en ten tweede, uh, je kan ook zeggen, al, ook al zelfs al komen ze op hetzelfde schoolplein terecht, uh, dan is er nog niet zeker dat daar interethnische relaties en interethnische vriendschappen of zelfs interethnisch uh, contact ontstaat. Hm. Het is dus mengen als zodanig is niet uh, een, een, een wondermiddel. Nee, maar er is wel heel veel geïnvesteerd de afgelopen jaren in dat mengen. Is dat dan allemaal weggegooid geld geweest, wat u betreft? Weggegooid geld? Uh, het blijkt niet te werken. We hebben natuurlijk een probleem. We hebben een probleem dat er verschillende etnische groepen in Nederland leven. En dat die toch met elkaar, en dat ben ik met mijn geachte opponent eens... dat we op een of andere wijze moeten leren met elkaar om te gaan. En goed om te gaan. De vraag is alleen, hoe... Hoe doen we dat? En is onderwijs daarbij het beste middel? En is een geforceerd mengen het beste middel? Op dat laatste moet ik zeggen: ik heb in, in de meeste onderzoeken die ik ken, vind ik dat niet bij rekenen en taal. En maar een beetje, want dan, daar heeft mijn opponent gelijk in, een beetje bij uh, interethnische uh, relaties. relaties. Ja, laten we even naar meneer Walraaf gaan. Want uh, meneer Dronkers zegt, het werkt niet. Als je op die manier uh, uh, kinderen met elkaar kennis wil laten maken... als je vriendschappen wil laten ontstaan... No. dan werkt dat niet door ze verplicht te mengen op school. U denkt ja, nou, daar ook anders over. Nou, meneer Dronkers zegt een aantal dingen tegelijkertijd. In de eerste plaats heeft hij het alleen maar over geforceerd mengen. En dat is iets wat absoluut niet uh, aan de orde is in Nederland. Uh, zeker de laatste vijf jaar heeft niemand bedacht... dat er geforceerd gemengd moet worden. Zou u ook op deze dus, zijn? Uh, ik denk dat dat helemaal niet nodig is. We kunnen met de huidige recht, wet en regelgeving. en met, met uh, zo groot mogelijk in stand laten van de keuzevrijheid van alle ouders. kunnen we hele grote stappen zetten. Er zijn, lopen op dit moment twaalf pilots bij gemeenten in Nederland. en die laten dat voor een deel ook zien. Uh, dus dat er sprake is van geforceerd mengen, dat bestrijd ik. Dat nou. is gewoon niet aan de maar orde. Maar dan de vraag of dat, het wel. Of... Daar ben ik het niet helemaal mee eens. He? Oh. Maar, goed, even maar dan even, goed. even de vraag of het wel of niet werkt. Wat meneer um, Dronkers zegt, het nou, niet. Ik, ik ben, Dat is wel leuk. Ik ben het helemaal met meneer Dronkers eens... dat op zich het feit dat je een gemengde school hebt... dat dat een eerste stap is op weg naar intercultureel contact. En wat we dus moeten vragen aan de scholen die gemengd zijn... is om op het moment dat de be bevolking daar gemengd is... en Dronkers zegt terecht in termen van sociaal-economische status... en niet in termen van etniciteit... En nou, daar bedoelt maar, u mee ook hoge laag opgeleid, ja, arme en, en rijk? en opgeleid. En niet alleen hey, zwart en blank. Op het moment dat zo'n school gemengd is... dan moet je dus als de school aan de slag om die contacten een vorm te geven. En dan moet je bijvoorbeeld door samenwerkend leren... zorgen dat leerlingen niet om elkaar heen kunnen... Maar blijft het dan nu vaak bij die school? En die volgende stap, wordt die dan niet gezet? Nee, vaak wordt die volgende stap ook wel gezet. En daar zijn we ook nu heel veel over aan het leren in die pilotgemeenten. Maar dat zijn kleine stapjes die we één tegelijk proberen te zetten. En dat proces is op zich heel bewust uh, inzetten op het mengen van scholen. Is iets wat pas heel recent in Nederland aan de orde is. Hm. is dat dus dat is dan niet jammer, meneer Dronkers, om daar dan nu al mee te stoppen. Als we nog niet eens weten wat de uitkomsten van zo'n project zijn. Ik ben wat meer pessimistisch over de uitkomsten project. Ten tweede denk ik dat ik oneens ben dat ze zeggen... er is niet geforceerd... ik vind dat het postcodebeleid... het postcodebeleid betekent dat je naar de school moet gaan in je wijk... dan hou je nog steeds problemen die, die al geschetst zijn. Wel een vorm van forceren is. Ten tweede, uh, het is niet zo dat hoe gemengder... Uh, de hoeveelheid gemengd zijn van een school... Uh, uh, onbelangrijk is voor de onderwijsprestaties... En mijn, mijn uh, hoofdstelling is eigenlijk, onderwijsprestaties is het eerste doel waarvoor je onderwijs inricht. Als zeer gemengde scholen negatief uitpakt voor, voor uh, onderwijsprestaties, moet je dus eigenlijk niet willen uh, ze te willen mengen. U zegt, het gaat in eerste instantie om de onderwijsprestaties en het zou natuurlijk mooi zijn als mensen ook nog wat leren over de samenleving. Maar het belangrijkste is die onderwijsprestaties. Dat is dat ja. wat u betreft? Hoe is dat wat u betreft, meneer Walraven? Nou, ik ben net al begonnen te zeggen van dat kwaliteit eng en breed kan worden opgevat en als kenniscentrum scholen vatten wij het breed op. En dat is ook in overeenstemming met de kerndoelen die we in Nederland voor het basisonderwijs geformuleerd hebben. Daar zijn heel veel doelen die gaan over omgaan met verschillen, over burgerschap, over leren met elkaar samen te ja, werken. Ja, maar daar heeft de minister. Pas wel van gezegd, scholen moeten weer gewoon les gaan geven... en ophouden met al die sociale projecten. Ja, maar dat is intrigerend dat de minister die dus geacht wordt... om ook de, de, de wet over de kerndoelen uit te voeren... dat hij dus nu zegt van ja, maar sommige kerndoelen zijn belangrijker dan andere. Dat mag ze op zichzelf best wel zeggen. Maar ik ben heel benieuwd wat de Kamer daar straks ja. van gaat vinden. Meneer Tonkers, zegt u dat ook? Sommige kerndoelen zijn belangrijker dan? Sommige kerndoelen zijn... Hè, bedoel, onderwijs is een van de weinige plekken waar je, uh, uh, ik zeg maar even simpel... Uh, taal en rekenen leert. En dat leer je niet elders. Daarvoor heb je ooit onderwijs... Dat lijkt me een interessante ik stelling. Ik herken, ik herken ook dat er andere doelen daarnaast zijn. Maar de kern van onderwijs geven is het bijbrengen van kennis en vaardigheden. En als wij dus zeggen met z'n allen... wij willen uh, bij de, de tien uh, kenniseconomieën horen... zal je echt daarop moeten inzetten. En daarom vind ik het... Uh, daarom vind daarom blijf ik vasthouden dat dat de is, ongeacht wat er op een moment... ergens een Kamer in een wet aan kerndoelen... en mooie dingen bij elkaar samen. heeft. Nou, even meneer Walhaven, daar gaan die kerndoelen waar u zo op, uh, op ja. uh, hamerde. Ik, heb, ik haal wel eens uh, Rinar Kan aan... de voorzitter van de Sociaal Economische Raad. En die heeft een keer gepleit voor gemeente scholen... omdat hij zei van als je nu kijkt naar de advertenties... die zaterdag in de krant staan. Wat willen we dan dat mensen kunnen? Dan willen we dat ze in uh, allerlei teams met iedereen kunnen samenwerken. Dat moeten mensen ooit een keer ergens geleerd hebben. En ja, als je dan... de scholen uh, laat ontstaan, waarin alleen maar mensen zitten die ongeveer hetzelfde zijn, dan gaan mensen dat niet leren. Hmm. Nee, maar uh, dat is. is prachtig. Maar als, als, als de consequentie daarvan is dat ze slechter ta in taal en rekenen zijn, moeten we iets anders verzinnen. Uh, Over zou de heer Renoy-Kan absoluut niet, niet iemand aannemen... die slecht in spellen en, en rekenen is. Hm. Ondanks al zijn mooie woorden. Hm. Dus dan zegt u uiteindelijk zijn die kennisdoelen... toch belangrijker dan, dan die andere doelen. Uh, laten we even kijken naar zwarte scholen. Zijn zwarte scholen altijd slecht, meneer nee. Donkers? Slechter nee. ook, uh, ook als het gaat om die kennisdoelen? Nee, nee er zijn... Er zijn, er zijn uh, ik doe al heel lang via trouw... Uh, maak ik lijsten van uh, scholen in het onderwijs. Er zijn daarin zwarte scholen... die gegeven de populaties hebben, het erg goed doen. Zoals er ook veel witte scholen namen in Friesland en Groningen en de Rente, zijn die het tamelijk slecht doen. Ja, maar dan heeft het, het is dus niet zo dat zwarte scholen per definitie slecht zijn. Nee. En worden ze beter als er witte leerlingen opkomt per definitie? Niet automatisch, dus dat nee. kan je want dan, niet zeggen. Dat, dan dat, dat, dat betekent erg waar die le witte leerling vandaan komt. En wat voor dynamiek uh, daar komt, laat ik het erger zeggen. Over het algemeen vind je gemiddeld gesproken dat islamitische scholen het beter doen dan soortgelijke openbare scholen. Hm eigenlijk, als ik, ja, als, ik, als ik de heer Drokkers goed beluister, is dat natuurlijk toch een soort pleidooi voor een, uh, nou ik zou niet zeggen hernieuwde verzuiling, maar wel voor de verzuiling waar we hem de hoogte, dat nou, we zaten tussen 1910 en 1960, zat. Want uh, tegen uh, meneer Guido Walraaf nog even aan u gevraagd: kijk, u zegt ja, je moet natuurlijk toch een in de samenleving komen en met elkaar uh, samenwerken. Maar als je dan toen socialistische scholen had, uh, katholieke, uh, protestantse, grifmeerden en anderszins, dan kwam je toch ook eigenlijk in een soort, uh, nou ja, in een groep kwam je ter wereld, maar in die wereld ging het vervolgens. Dus je kwam te werken bij uh, de Demka of zoiets, zo'n zo, zo fabriek in Utrecht. Nou, daar zat je allerlei mensen. En dan, ja goed, er zat een socialist, er zat een, een, een, een christendemocraat, wij spreken. Dat moet toch kunnen? Waarom, waarom dan toch niet die verzuilde scholen? oftewel zwarte of witte scholen. Nou, ik ben zelf ook historicus. Althans, ik ben opgeleid als historicus, dus ik weet ook wel iets over de verzuiling. Nou, dat is Wim Berkel het... nu onder de indruk, hoor. Nou, dat hoeft niet, want het, het, het ligt er altijd maar aan van wat je tijdens je studie hebt uitgevreten. Maar goed, eh, bij de verzuiling is het zo dat het interessante van die verzuiling was nou juist dat eh, alle katholieken van hoog opgeleid tot laag opgeleid in dezelfde school zaten. Zeker. Dus die waren wel degelijk met elkaar in contact. Maar en dat... daarna kwamen ze toch andere mensen tegen en dat is toch prima gegaan. Dat is volgens mij het oog van Wim. Nou, en Gaat het ook hier niet om dat de, het punt is dat wij eigenlijk in, in deze samenleving uh, een soort verdenking koesteren tegenover uh, mensen van islamitische achtergrond vanwege de islamitische ideologie zoals Wilders het noemt of de godsdienst zoals de andere partijen het noemen, althans de rechterzijde. Mm -hmm. En dat bij die katholieken, dat eigenlijk hetzelfde, die leefden in een soort katholieke en, en, en, omgeving. En het ja, was toch geen bezwaar. En, en orthodox, ja. orthodox protestant. Uiteraard. uiteraard, uiteraard. Ja. Even nog naar die vraag over... En, als... en mag ik nog iets zeggen? Ik, over... nou? ik pleit dus niet voor, voor herzuiling. Oh, oh, ik betwijfel ook sterk of dat zou kunnen. Wat ik wel constateer uit onderzoek, dat als je een meer homogene groep hebt, het makkelijker is om... Uh, in kennis en vaardigheden les te geven. Ja, en dat, is en dat, zie je, dat vind je dus ook... In, als ik dus een school heb met heel veel verschillende etnische groepen... heb ik het moeilijker om les te geven. Ja, en u zegt dus die, die kennisvaardigheden die, kennis, uh, die zo nodig zijn... die, die komen er dan bekaai van af. Even diezelfde vraag voor u, meneer Walraven. Die zwarte scholen, zijn die altijd slecht? Nee, absoluut niet. Uh, het interessante is dat als je kijkt naar wat de toegevoegde waarde is van Precies. de school. Ja. Hè, dus als je kijkt van hoe komen de leerlingen binnen, met wat voor sociaal kapitaal noemen we dat dan, komen de leerlingen binnen en hoe gaan ze na acht jaar weer weg. En je doet daar uh, fair en objectief onderzoek naar, dan blijkt soms dat de uh, zwarte scholen de meeste meerwaarde leveren. Dat is maar, een wat wat mooi voorbeeld ik uit Arnhem. Waar de, de, de, als je naar alle scholen van Arnhem kijkt, dan is de beste school. Dus de school die de meeste meerwaarde biedt, is een volledig zwarte school. Ja, maar waar, waarom dan toch uw pleidooi voor die gemengde scholen? Nou, omdat kwaliteit meer is, en dat is, dat is wel een belangrijk punt. Kwaliteit is meer dan taal en rekening. Ja, maar is het en daar als, het grote verschil tussen je heeft... beide? Is nou, als meneer Bronkers het heeft over vaardigheden... dan heeft hij het blijkbaar vooral over taal en rekenen. Terwijl ik denk van, hoe zit het met sociale vaardigheden? Ja, en u, u, vindt, u legt en, daar en, meer nadruk op, ja. Ja, ja en, en ik ben dus op grond van, uh, niet van, van lokale pijlers... want die kan ik nog onvoldoende beoordelen... omdat die nog niet openbaar zijn. Maar op grond van onderzoek, met name in Vlaanderen... In Vlaanderen Vlamingen hebben daar meer en ook uh, uh, eerlijker aan gedaan dan Nederlanders... ben ik buitengewoon sceptisch of we dat op zeer gemengde scholen beter leren. Ja, dat is dus daar stelt u vragen bij. Er zijn nu op dit moment ook allerlei groepen blanke ouders... die hun kinderen bewust naar zwarte scholen sturen... om zo die gemengde scholen te creëren. Meneer Tronkers, vindt u dat onverstandig ja, van die mensen? Nee, hoor, vind ik vind het niet onverstandig. Want dan, dan kan het, het argument van de heer uh, Walraven kan, uh, uitstekend opgaan. Alleen, je moet dan wel even goed bedenken als ouders. Je moet dus even ook op de onderwijsprestaties lijken. Ja. Als dat een, overigens een, een, een school met niet met 20 diverse etnische groepen is, maar twee, drie. zou, zie ik er niet het probleem van. Nee, maar meneer Walraven, die mensen worden nu wel ontmoedigd om dat te doen. Uh, misschien wel. Dat ligt eraan hoe, hoe hard ze naar deze minister luisteren. Uh, wat ik merk, en, we, en wij hebben die ouderinitiatieven zoals die heet... die hebben wij ook onderzocht. Wat ik merk is dat die ouders die daarvoor kiezen... om hun kind naar een uh, school te sturen die aan het mengen is... en ook op, op, door hun kind daar aan te melden aan het mengen willen bijdragen... dat die heel erg gemotiveerd zijn... juist op dat ja. gebied van burgerschap en uh, sociale ja. integratie. Maar kiezen ze dan voor een lager kennisniveau... of la, lagere vaardigheden die hun kinderen dan zullen gaan krijgen... op het gebied? van rekenentaal taal. Dat soort... nou, daar is iets heel interessants aan de hand. En dan kan ik ook even verwijzen naar de heer Dronkers... die heel veel pers en publiciteit heeft gekregen vlak voor de zomer. Toen heeft hij uh, proberen aan te tonen... dat het uh, niet uitmaakt uh, naar welke school mensen gaan. Want als je uh, hoog opgeleid bent, dan gaan je kinderen het ook goed doen. Hm. Uh, hij heeft dat toen proberen uit te leggen als een argument tegen gemeente scholen. Maar dat kun je ook omdraaien. Als ja. je als hoogopgeleide ouder je kind naar een vooral zwarte school stuurt... dan hoeft het dus niet uit te maken voor de uh, leerresultaten op het gebied van taal ja. en rekening. Maar Omdat wel... je altijd, altijd het, al het voordeel hebt, uit ja, nu... naar welke ja. school je gaat... Ja. Maak... dat je hogeschoolde ouders bent. Ja. Maar ja. dan dus dan u... kun je ook naar een gemeente ja. school. Ja. Maar maakt het dan überhaupt iets uit waar je je kinderen naartoe stuurt? Ja, dat ja, maakt ja, heel veel namen, uit. Met name ja. uit voor degene die lage schoolt... Ouders van lage schoolouders. School, en, en, en die worden natuurlijk vaak... juist in die wijken daarmee geconfronteerd. Ja. Kijk, mijn probleem ligt niet... bij die, bij die oude initiatieven. Dat nee. vind ik zelfs goed. Ja. Mijn ik probleem ben, ligt ik, ik, eerder ben, bij... Uh, mensen via een postcodebeleid, opsluiten in een wijk... en zeggen, dit is de, wijk, dit is de school waarnaar waarna je toe gaat. Ja. Ik heb nog wel een vraag aan meneer Walraaf. Ja. Is het nou zo dat mensen die van een gemengde school komen... betere burgers zijn? Want dat is wat u wilt. U wilt dat ze beter klaar zijn om in de samenleving te gaan ja. functioneren. Ja. Mensen die van een, uh, een, een mono-ethnische school komen... zijn die mm -hmm. slechter voorbereid op wat er komt? Nou, het of zijn dat ze... slechtere burgers misschien zelfs wel? Nou, dat zou ik absoluut niet durven zeggen. En dat kan ik ook niet zeggen, omdat we daar... als je kijkt naar de onderzoeken die daarnaar gedaan zijn... dat we daar gewoon op dit moment te weinig ja. van weten... Ja, dus er is te weinig onderzoek en zeker vergelijkend onderzoek gedaan... naar gemeentescholen in vergelijking tot homogene scholen. dat zou je scholen. eigenlijk wel moeten doen als dat je Dat zou ik dus heel graag willen, ja. ja. En daarom vind ik het ook zo jammer dat de minister op dit moment dit signaal geeft. Want de regering heeft, de vorige regering heeft voor vier jaar pilots uitgezet. We zijn nu aan de start van het vierde jaar. En om dan niet even te wachten op de resultaten van die vier jaar pilots... dan kunnen we dat soort dingen juist ja. gaan onderzoeken. Meneer Dronkers, wat vindt u daarvan? Dat er nu zo snel besloten wordt... Ik kan mij voorstellen van het perspectief van de heer Walravens, uh, dat hij zegt dat is te zonde. Überhaupt valt het erg op, en da daar ben ik met de heer Walravens eens, dat we hele grote woorden gebruiken, ook in de kerndoelen, in de wetgeving. Over allerlei andere nevendoelen. Maar als je feitelijk gaat kijken naar wat testen we en waar rekenen we scholen op af, is het in feite een heel nauw taal en rekenen. En helemaal niet op andere aspecten. Nee. Uh, dus dat mag alleen we... dat, dat, dat is een heel bewust een politieke keuze. Die als elke politieke keuze nadelige uh, neveneffecten heeft. Ja, Goed, hartelijk dank beiden. Jaap Dronkers en Guido Walraven. Het ging over het nieuwe beleid van minister Marja van En ja, We gaan praten met een buitengewoon beklagenswaardig figuur... namelijk Chibi Joustra. Uh, meneer Joustra, want dat bent u, hè? Uh, zo heb ik het gisteren gekenschetst. Als je iemand als Pieter van Vollenhoven moet opvolgen... dan zal je er altijd mee vergeleken worden. En dat, uh, dat maakt het niet makkelijk. En waarom uh, heeft u het dan toch gedaan omdat het een, een, een, een, een terrein is wat me interesseert... en omdat het uh, werken is bij een organisatie die ertoe doet. Een organisatie die uh, weerklank vindt bij burgers. Een organisatie die uh, zijn bestaansrecht volledig ja. heeft bewezen. Waarom sluit u eigenlijk uit dat u het veel beter gaat doen dan Pieter van Vollenhoven? Ik vind dat Pieter van Vollenhoven het buitengewoon gewoon goed heeft gedaan. En dan, uh, beter denk, kan niet. Beter uh, kan niet. En dan denk nou, ik dat natuurlijk. Ja, alles, nou goed, alles kan beter, maar ik, ik denk dat ik heel blij ben... Uh, als ik het op hetzelfde niveau doe als hij. Ja. U acht zichzelf daar wel toe in staat, of zegt u van... nou, dat is eigenlijk te hoog gegrepen van mij? Nou, dat moeten anderen maar beoordelen. Toen u werd benaderd voor deze functie, heeft u toen ook overwogen... om het niet te doen, juist vanwege uw voorganger? Dus u dacht, ja, ik moet altijd in de schaduw van zo'n man blijven staan... Nou nee, ik, euh, zoals ik zei, ik vind het, ik vind het, een, het is een heel interessante functie, een maatschappelijk relevante uh, functie. En uh, ja, mijn voorganger, die ken ik uit andere hoofden al heel erg lang. Uh, uh, een bijzonder plezierig en amabel mens om mee samen te werken. En Nee, dat is dus niet in mijn hoofd opgekomen. Nee. Meneer Van Volhoven was nogal kritisch over de manier waarop u bent benoemd. Laten we daar even naar luisteren. Als het kabinet het benoemt, dan zou ik al zeggen... dan is dat synoniem met een politieke benoeming eigenlijk. Het, het komt in het kabinet, dat, dat wordt besproken. Dus dat is een politieke benoeming. En dan blijft het altijd. Kijk, mijn voorstel zou veel meer zijn... dat de Raad met een voordracht komt van drie kandidaten. Maar uh, dat is het, uh, dat is niet het geval. Maar nogmaals, ik prijs me wel gelukkig... dat meneer Joustra het is geworden. Maar met de procedure, dat we met meneer Joustra eens... dat is eens en nooit weer. Dat moet veranderen. Ja, bent u dat inderdaad met hem eens? Eens maar nooit weer op deze manier? Want u bent benoemd door het kabinet, hè? Ja, maar op zich is dat geen politieke benoeming. Want uh, ja, benoemingen vinden op voordracht van het kabinet plaats. Een rechter wordt ook benoemd op voordracht van het kabinet door de kroon. Ja. Uh, dus, dus dat is het punt niet. Het, het, het gaat in de, over de situatie die daarvoor afgaat, namelijk de voordracht om tot iets te komen. En die komt ook van het kabinet? En die is uh, in het in verleden bij het benoemen van raadsleden een aantal keren heeft de raad suggesties gedaan. En uh, In dit geval is die procedure veranderd. En ik denk naar de toekomst toe dat we, en dat heb ik ook min of meer met het departement al afgesproken, dat we weer naar het systeem moeten dat de raad suggesties doet en dat uiteraard het kabinet voordraagt voor de koninklijke bedoeling. Ja, want um, uh, van Pieter van Wolhoven werden al die ministers van tijd tot tijd behoorlijk gek. Um, ze hebben vast moeite gedaan om u nu al een beetje in te kapselen, of niet? Nou, dat heb ik niet gemerkt. Hoe ging dat sollicitatiegesprek? Hoe, hoe, hoeveel gesprekken heeft u gehad? Ik heb uh, één, twee gesprekken gehad. En met wie was dat? Dat was met een uh, selectiecommissie... bestaande uit de tegenwoordigers van de verschillende departementen. Nou ja, en wat zeiden die? Wordt maar lekker onafhankelijk. Nou, ik, ik denk dat een van de grote prestaties... die Van Voloven heeft neergezet de afgelopen tijd... Dat eigenlijk bij iedereen volstrekt geaccepteerd is... dat de Raad onafhankelijk onderzoek doet. En ik heb eigenlijk niet gemerkt, dat even los van alles rond de bedoeling... maar ik heb inhoudelijk niet gemerkt dat de onafhankelijkheid een gespreksthema was. Er is niet over gesproken? Nee. Op geen enkele manier? Nee. Hebben ze dan wel iets gezegd over hoe ze graag willen... dat de voorzitter zich gedraagt op het moment dat er ergens een ramp is gebeurd? Um, uh, degene uh, de, de, in het Haagse kennen vrij veel mensen me... en iedereen weet ook dat ik mijn eigen pad uh, trek. <laughs> en, uh, en hoe ziet dat eruit, meneer Jouwstra, dat pad van u? Uh, dat, dat ligt aan de omstandigheden. Ik bedoel, dat is niet een Trekt u de laarzen aan en gaat u naar de, naar de rampplek toe bijvoorbeeld? Ik denk dat het van groot belang is dat als ergens een ramp gebeurd is... dat je, dat je uh, daar, uh, en dat hoeft niet altijd op het moment zelf... maar dat je daar vrij kort nadien... dat je daar kennis neemt van hoe de omstandigheden zijn. Je moet als je daar later, en die rapporten komen toch een, een, een behoorlijke tijd later... als je dan daarover spreekt, moet je een beeld hebben van wat er gebeurd is. Pieter van was was meestal al voor de ramp. Uh, ik weet niet of ik hem in dit, uh, deze prestatie zal even <lacht> nemen. Waarom gaat u het in drie dagen per week doen? Daarvoor ben ik gevraagd om het in drie dagen per week te doen. Maar uh, uh, meneer Van werkt werkte gewoon vijf dagen in de week. En als ik goed naam luister, zeven dagen in de week. Ja, dat is iets. Als je naar nou, iets solliciteert... ben je wat dat betreft uh, qua voorwaarden uh, in, in de handen van degene die de voorwaarden stelt. Nee, staat. maar u, u mag tijdens zo'n gesprek ook iets zeggen. Dus dan had u gezegd, van, waarom moet, mag, moet dat in drie dagen? De andere leden van de raad zitten ook in drie dagen. Um, um, uh, nogmaals, dat is niet aan mij geweest om te zeggen... het is vijf of drie dagen, maar dat was het voorstel wat mij gedaan is. Ja. Vindt u het een bezwaar? Ik vind het voorlopig geen bezwaar. En uh, Als ik merk dat het niet gaat, dan kom ik daar wel op terug. Maar als uh, Pieter van het zo fantastisch gedaan heeft... Uh, die las elke letter, heeft hij ons de afgelopen weekend weer... een allerlei tonade? Uh, verzekerd. Dat kunt u dan waarschijnlijk niet. Nou, dat weet ik niet. Maar je moet niet vergeten dat Pieter van Valloven natuurlijk ook in een periode is binnengekomen. In een volstrekte pioniersfase bij de, de, de organisatie. Oh ja, maar nog steeds las hij alles, zei hij. En dan ja, nee. keek hij naar buiten en dan was het weer mooi weer. Maar hij moet weer het volgende rapport lezen, zei hij. Ja, dit weekend nog in een interview met de NMS. Ja, Thijs, mag, mag ik nou zo langzamerhand wel iets, even iets over de zonnekoning Pieter van Valloven zeggen? Dat mag. Ik, Wim, ik, ik de hele tijd de, de, de geweldige Van over bezongen en zo. Dat is ongetwijfeld waar dat hij de zaak op de kaart heeft gezet en hij heeft Waarschijnlijk kan ik me ook nog voorstellen. dat die ministers. Uh, wat, al, wat gedweeën zijn tegenover een lid van het Koninklijk Huis... dan tegenover. Tjibi dat lijkt me voor Tjibi Joustra nog niet zo eenvoudig. Maar ja, ik vond het af en toe toch ook wel een beetje over de top hoor. met onze vriend van Vollenhoven. Wat vond je over de top? Nou ja, die, die, die man die doet dan altijd. Hij, hij straalde. Maar ja, ik ben gewoon burger die de kranten leest. en de TV kijkt. Hij straalt toch af en toe wel eens iets uit. van uh, dat dat eigenlijk al die mensen die ramp. nou niet hadden veroorzaakt. een ramp overkomt je. maar dat dat een beetje sukkels waren. en dat van Vollenhoven wel het laatste woord zou spreken. Ik hoop. Ik hoop dat HBO's zijn niet dat gedrag vertoont. juist Nou, ik weet niet of ik dat nou bij, bij Pieter van Vollenhoven zo heb aangetroffen. Dat kunt maar... u ook niet zomaar zeggen misschien, hè? Uh, hij is onafhankelijk, uh, hij kan alles uh, zeggen. Ja, precies, <laughs> kijk, u hebt het al helemaal door. <laughs> ja. um, um, ik denk dat het van belang is dat je, dat je, als, je als je een analyse maakt en zo, zo werkt de raad, ook, uh, het is om lering te trekken. Het is niet om schuldigen aan te wijzen. Het kan wel nodig eh, zijn, hè? Het, het kan nodig zijn, maar dat moeten anderen wel doen. Eh, het, als het strafrechtelijke schuld is, is het openbaar ministerie aan zetten. En als er politieke gevolgen zijn, dan zal dat door het vertegenwoordigende lichaam moeten zijn. Dat kan de Tweede Kamer zijn, dat kan de gemeenteraad zijn die conclusies trekt. Ja. Ik vind het van groot belang dat de raad de lering naar de toekomst trekt. En ja. niet op zoek is naar schuldigen. Dat is een verenging van de problematiek. Nog even over uw benoeming. Frans Wijslas, voormalig eh, voorzitter van de Tweede Kamer... schreef vanmorgen in de Volkskrant... dat het eigenlijk een Tweede Kamer benoeming zou moeten zijn... en niet van het kabinet. Vindt u dat een interessante suggestie? Dat zou eh, kunnen. Eh, er zijn natuurlijk een aantal colleges... die niet helemaal vergelijkbaar zijn met de onderzoeksraad... maar de, bijvoorbeeld de Rekenkamer, de Ombudsman... dat doet de Tweede Kamer de voordracht... Uh, en dat is een. De, hè, dan moet je de wet wijzigen. Maar dat is op zich een interessante suggestie. Ja, maar u zegt we hebben het al over gehad. De volgende keer gaat het niet meer zoals het nu gegaan is. Is deze suggestie langsgekomen in die gesprekken? Uh, die suggestie is in, in, in een uh, vroeger stadium ook wel eens geopperd. Er is toen een bepaalde wettelijke systematiek gekozen. En ik denk dat je naar de toekomst toe... De, de Raad maakt ook nog steeds een, een, een groeipad door. Ik denk dat je naar de toekomst toe op een gegeven moment wel moet kijken... of er niet een andere constellatie... en dan kun je al niet denken als de Ombudsman of de Rekenkamer... of dat niet beter is. Zo meteen na het nieuwsoverzicht van half drie praten we verder met Tjibbe straat, de opvolger van Pieter van Vollenhoven als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Over twee uur begint het Radio 1 Journaal. Tim Overdiek, wat is jullie vraag aan de luisteraars vandaag? Nou, we hebben onder meer nieuws over vakantiehuisjes en het boeken hiervan op internet om precies te zijn. daar komen vaak veel meer kosten bij dan je aanvankelijk denkt en het kan behoorlijk oplopen. Vandaar onze vraag, wat zijn uw ervaringen met het boeken van een vakantiehuisje? Reageer via Twitter, apenstaart NOS Radio 1... of op het weblog van het Radio 1 Journaal op onze site NOS. En die nemen we dan straks mee vanaf half vijf. Dankjewel. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Renate Evers. Radio 1, het nos journaal. Capella aan de Nijsel krijgt als eerste gemeente in Nederland een dierenpolitie. Twee buitengewone opsporingsambtenaren gaan onderzoek doen naar dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren. De opsporingsambtenaren zijn wat anders dan de 500 zogenaamde Animal Cops die het kabinet wil aanstellen. Op zo'n 1300 kilometer uit de Somalische kust is een Italiaanse olietanker gekaapt, vermoedelijk door Somalische piraten. Een Italiaans fregat heeft de achtervolging ingezet. De 22 bemanningsleden van de olietanker zijn ongedeerd gebleven. Twee gedeputeerden van de provincie Noord-Holland zijn diverse keren met de dood bedreigd, omdat ze toestemming hebben gegeven voor het afschieten van ganzen. De vogels veroorzaken overlast voor boeren en het luchtvaartverkeer. En in dreigmails wordt onder meer gezegd dat jagers beter de gedeputeerden kunnen neerschieten dan de ganzen. En uit de Vermesdagkliniek in Groningen... heeft een TBS'er dit weekend geprobeerd te ontsnappen... door lakens aan elkaar te knopen. Hij was flink afgevallen, zodat hij door een klein raampje paste. Het lukte hem daarna niet om ook over de buitenmuur te klimmen... zodat zijn ontsnappingspoging mislukte. En tot zover het nieuws van dit moment. web Verkeersinformatie. Er staat één file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knopen Terbrekseplein en Rotterdam Centrum staat drie kilometer file. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar nou, Dit is de Dag met hier aan tafel de opvolger van Pieter van Vollenhoven... als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Tjibbe Jouwstra. Guido Walraven van het kenniscentrum Gemengde Scholen. En historicus Wim Berkelaar en van Jan Dronkers hebben we afscheid genomen. Heeft u een vraag aan onze gasten of wilt u reageren? Ga dan naar de website Dit is de en mee discussiëren. Dat kan ook via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag #didd. Ja, we, gaan praten met, uh, we gaan verder praten met Jousta over onafhankelijkheid... met name van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In zijn afscheidsinterview als voorzitter van de raad... vertelde Pieter Vervolle over hoe hij de functie invulde. Dus een, een voorzitter gaat er onderdoor... als je niet de bereidheid hebt om iedere letter te lezen... om te kijken of dat de juiste letter is. En dat kan wel eens verkeerd vallen. We hebben altijd raadsvergadering op dinsdag... dus in dit weekend moet ik altijd zitten lezen. Nou, Dat irriteert me ongans om gans de mensen zitten een jaar op die rapport te schrijven. Ik kreeg het vrijdag in de bus en dan kan ik zaterdag en zondag schitterend weer. Iedereen gaat leuke dingen doen en wat ga jij doen? Niks. Ik moet het rapport gaan lezen. Ik hou van het harmoniemodel, dus we lossen het altijd op... maar het gaat me wel om de kwaliteit. Dus ik hoop ook dat mijn opvolger zo kritisch zal blijven. Ja, kunt u goed in het weekend werken, meneer Justra? Als moet wel. Ik probeer dat altijd te voorkomen. Ja, maar dat kan niet. Wel. Die rapporten komen op donderdag en die, of op vrijdag en die moeten dinsdag moeten die klaar zijn. Ja, moeten dus misschien ja. toch een dagje eerder komen. Ah, zo je gaat iets meer tijd hebt om het te bekijken. Zo gaat u dat doen. Um, u werkt al sinds 1975 in publieke dienst, vertelde u gisteren zelf. Ja. Bij, uh, bij ja. de overdracht van de macht, zal ik maar zeggen. Vaak bij de overheid. Uh, u was heel lang ambtenaar. Een belangrijk talent van ambtenaren is ondergeschiktheid, hè? Ja. Mag ik daar iets van vragen aan de heer Jouwstra? het. Ja, ik, ik, nogmaals, ik ben een krantlees, Maar ik herinner me dat u altijd als de onderkoning van het ministerie van Landbouw... onder Gerrit Braks uh, werd betiteld. En dat u ook nog een rol heeft gespeeld in die val van deze 60-minister Hajo Apotheker. Wat is daar nou van waar geweest? Hoe ondergeschikt was deze ambtenaar? Is, daar, is dat te beantwoorden? Um, nou, dat is voor jezelf altijd heel moeilijk te beantwoorden. Uh, um, uh, lang ben ik als, inderdaad, als een vrij ongezeggelijk ambtenaar neergezet. Uh, uh, nu zegt iedereen, ben je wel onafhankelijk. <lacht> dat is ja. een bergwaardige tegenstelling. Ja. Um, um, ik heb veertien jaar bij het ministerie van Landbouw gewerkt... met altijd buitengewoon veel plezier. Um, ja, u, u zegt aan de val van de heer Apotheken meegewerkt... Nou, dat, dat ik, ik weet niet met... of het waar is, het is een vraag. Uh, nee, dat is niet waar. Um, de heer Apotheker die, die, die voelde zich toch veel minder thuis in het Haagse dan hij uh, dan verwacht had. Even voor de jonge luisteraars, het was een minister van Landbouw in het kabinet Paars 2, denk ik, hè? Volgens mij Paars 2, uit mijn hoofd. Um... Hij was burgemeester van Leeuwarden en werd toen minister van Landbouw, of is het... Nee, dat was Paars ja, 2, ja. ja. ja. Ja. Hij werd minister van Landbouw en um, nou, het ambt beviel hem niet zo heel erg. Het kabinet viel toen en toen heeft hij van die gelegenheid gebruik gemaakt... om te zeggen, ja, ik ga niet verder. Ja. En ik vind dat heel honorabel. Alleen het, het, het probleem is, en daar ben ik zo blij... dat de raad niet constant is op zoek is naar schuldigen. Vervolgens wordt er gezegd, ja, die minister gaat weg. Nou, er zal wel iets aan de hand zijn, dus het zal wel een SG zijn... die de minister eruit geeft. Een SG, de, de secretaris, secretaris is de, de hoogste ambtenaar, ja. ja. Ja. ja, maar dan toch nog even over, door, over die... We hadden net vastgesteld dat een ambtenaar talent voor ondergeschiktheid moet hebben. Dat lijkt me voor een voorzitter van, uh, van de onderzoeksraad juist een, een hele slechte eigenschap. Ja, maar een, een ambtenaar moet ook niet te veel talent voor ondergeschiktheid hebben. Ik denk dat het vooral van belang is als je een minister goed wil dienen... dan moet je eigen opvattingen hebben. De minister beslist uiteindelijk, maar je moet wel stevige discussies aangaan. Maar als je daar jaren hebt gezeten, is dat dan toch niet in je genen gaan zitten? Nou, dat moeten anderen maar beoordelen. Heeft u ik, zelf de indruk? Niet. Ik heb niet die indruk, nee. nee. Bij Van Vollenhoven was het zo, die zei... Ja, ze belden mij zelfs niet eens meer om het te beïnvloeden... want ze wisten dat het toch niet werkte. Ze zullen, u, u, iedereen kent u in Den Haag. Iedereen heeft uw telefoonnummer. U wordt waarschijnlijk plat gebeld vlak voordat er een onderzoek uitkomt. Nou, ik verwacht van niet. Waarom niet? Uh, de, de, de, wat ik net zei, de onafhankelijkheid van de raad. dat is toch iets wat, wat ook na de, de, de onderzoeken, ook na het onderzoek uh, naar de, de gevangenisbrand. dat, dat weet iedereen. iedereen ja, wel, maar dat, dat zat wel aan Pieter vast, hè? Die, heeft, zet, die heeft daarvoor geknokt. Sorry Wim dat ik hem nog één keer prijs, maar ik doe het nee, toch. Dat, <klaan> Zou om dan licht te nuanceren, de raad is niet alleen de heer van Vollenhoven. Er zijn ook nog andere leden en die zijn gewoon blijven zitten. Dus de raad is ook een bureau wat, wat, wat er zit. Dus in die zin uh, is niet, uh, staat dat niet ter discussie met het vertrek van de heer van Vollenhoven. Nee. Ik denk dat, we, dat in Den Haag iedereen langzamerhand wel zo volwassen is... met onderzoek over nou, veiligheid... Dat, dat denk ik niet. Dat men wel weet dat men wel weet dat uh, het weinig zinvol is dan te bellen. En mensen die mij een beetje kennen, die weten dat... Dat, dat u heel een, ongezellig bent aan de telefoon. Dat een hele gevaarlijke manier van opereren is. Ja, daar heb ik groot vertrouwen in. Ja? ja, doe die verhaal over die uh, onderkoning op land. dat <laughs> ja, die de minister is die... Uh, dat, dat steunt hem dan zie je, als je, al, je maar lang genoeg wacht, dan ben je van <laughs> vanzelf goed, Net zoals met de mode. Wat gebeurt er dan als iemand u belt en zegt... meneer Jouwstra, wil toch afgeperken... Want die kennen u dan natuurlijk. Ja. Ik wil toch even weten wat er in dat rapport staat. Wat zegt u ja, dan? Laten we het iets concreter maken nog. Want u heeft meegeschreven aan het VVD-verkiezingsprogramma, hè? Ja. Stel Mark Ruttebelt. Ja. Die zegt: Je kom eens even langs. Ik moet even met je praten. Dan ja, kom ik langs. Oh. Dat is geen probleem. Echt niet? Van nee. vol wel kwam niet, hè, als het over dit soort dingen ging. Nou, oh, het ligt eraan wat. wat nee, het gaat over dat onderzoek uh, uh, van, uh, uh, van jou, Chibbe. Ja, nee, dat is, uh, dat is een ander verhaal. Daar zijn afgesproken procedures voor. Hè, de belanghebbenden krijgen inzage in het rapport. Dat is een op zich heel belangrijk ja, element. Maar, Chibbe, kom, ik wil je gewoon even spreken. Even onder vier ogen, kom. Dat kan altijd, maar niet over onderwerpen, de raad betreft. Maar en dan zegt, zegt Mark Rutte: kom, we gaan gezellig even uit eten. En u zegt natuurlijk niet waarover, maar dan, zoals u zo gezellig te tafel zit, dan komen er natuurlijk allerlei onderwerpen lang. Ook dat onderzoek. Nou, ik weet niet of de minister-president... langs zulke omtrekkende wegen zal proberen om mij te beïnvloeden. is belangrijk maar, is wel. Hoor. Maar, maar ook Mark Rutte kent mij. En ik geloof niet dat er veel mensen er zullen zijn... die zullen denken van nou, laat ik hem nou eens proberen te beïnvloeden. Laat ik hem nou eens vragen om in dat rapport te strepen. Nee. Um, is dit uw laatste functie? Nou, dat weet ik niet. Dat zou best kunnen. Geen maar idee. Is dat niet heel belangrijk dat u, dat u geen rekening hoeft te houden... met wat er hierna nog komt? In ieder geval um, is het een functie waar je... Waar je, het, je moet het niet zien als een opstapje naar nog een andere functie. Het is een functie die je volledig moet doen. Het is een functie waar je niet altijd uh, vrienden mee zult maken misschien... En het is een functie die, die inderdaad een zekere onafhankelijkheid van, van geest... en ook van, van handelen met zich brengt. Een, een zekere onafhankelijkheid, een totale onafhankelijkheid, zou ik zeggen. De, de totale dingen bestaan niet in het leven. Uh, maar een, een, een, een, een, we, we hebben financiële kaders, noem maar op... Um, uh, ik denk okay. dat dat van belang is. Ja. Of, het, of het mijn laatste functie is, ik heb geen idee. Ik moet zeggen, mijn carrière verloopt de afgelopen tien jaar... <lacht> uh, bergt Borg ook voor mij enige verrassingen in. Ja, maar u bent zestig. Je mag toch hopen dat u de vijf jaar volhoudt, of zeven? Dat hoop ik ook. Ja, dus u hoopt wel dat het uw laatste functie is? Nou, dat, ja, dat, ik weet niet wat de pensioengerecht, dat leeftijd tegen die tijd... Nou, 67, zijn, dus misschien 68. Ik weet, weet het niet. Nee. Ik hoop dat er een zucht van verlichting door Den Haag gaat... als ik afscheid neem, zei u gisteren ook. Ja. Wat gaat u doen om dat te bereiken? Mijn werk. Aha, en dat is genoeg? En dat is genoeg. Als, als u gewoon uw werk doet, dan worden ze heel zenuwachtig van u. Ze hoeven niet zenuwachtig te worden. Nou ja, dat, opgelucht dat is, in ieder geval als nou, u weggaat. Opgelucht. Eh, ik bedoel, de, de raad die probeert dingen naar de toekomst te voorkomen. En, en, en, en ja, dat kunnen mensen prettig vinden, kunnen mensen niet prettig vinden. En ik weet natuurlijk dat, dat, dat organisaties die tegen het licht worden gehouden. Dat is natuurlijk altijd wel een zekere vrees... van wat zal eruit komen, uh, wat, wat, wat uh, is alles goed gegaan... Um, dat heb je altijd. Ik heb zelf ook heel veel aan wat je zou kunnen zeggen, de voorkant van crisis gezeten in mijn landbouwtijd, in mijn tijd als nationaal. Mond en klauwzeer. Mond en klauwzeer, varkenspres, dioxine, um, gekke koeienziekte. Um, mm. je kunt het maar u, u zei net ook, ze zijn er wel aan gewend zo langzamerhand in Den Haag aan het werk van de Raad. En ander, anderzijds zegt u, van, ze, ze, ik hoop dat ze een zucht van verlichting slaken als het weggaat, dat... Is toch niet helemaal hetzelfde. Die zucht van verlichting zei ik gisteren ook, omdat uh, de heer Opstelte in zijn uh, afscheidswoord aan, aan, aan Pieter van Vollenhoven begon. Met, met ook de zin van uh, er zal een zucht van verlichting worden geslaakt. Dus in, in zoverre vond ik het wel, als dat hmm. bij mij ook gebeurt. Dan denk ik dat uh, herzucht van verlichting, dat uh, is iets van opluchting kennelijk. Nou, dan heb je denk ik een redelijk middenweten te treffen tussen een echt doen wat, wat, wat, wat, wat is. Zonder overbodig te kwetsen of over zaken te groeien. Zaken. Mm. De onderzoek werkt op het moment aan maar liefst 15 onderzoeken... over de meest uiteenlopende onderwerpen. De brand bij uh, chemiepak, de ketelbrug die uit zichzelf openging... een militair die van een klimland uh, is gevallen... een metrobotsing, problemen bij een ziekenhuisafdeling in Emmen. Hoeveel uh, onderwerpen kunt u zich tegelijk eigen maken? Want dat moet u nu allemaal gaan doen. Ja, maar dat gebeurt wel in zekere volgtijdelijkheid... Uh, uiteraard de Moerdijk, dat is iets wat, uh, wat uh, net gebeurd is... Waar ik, waar ik uiteraard van begin af aan bij betrokken ben. Andere onderwerpen die zijn in een eindfase. Dus wat dat betreft, uh, niet alle onderzoeken komen gelijktijdig. en uh, Dat geeft de mogelijkheid om um, uh, ja, hier langzaam maar zeker in te werken. Want gaat u echt alle letters lezen, zoals uh, Van Vollenhoven ook zei dat nodig is? Alle letters die nodig zijn te lezen... Nee, nee, uitlezen. nee. Niet. U moet ze allemaal lezen, zegt ja, nou, Volhove. U maakt een altijd, suggestie. Ik blijf altijd wel beoordelen of het nodig is. Oké. Okay. En dat allemaal in drie dagen per week? Ja. ja. Bent u ervoor dat het zo'n breed terrein blijft? Je kan ook zeggen van mont en clause Q-koord zou de onderzoeksraad ook moeten doen volgens Pieter van Volhoven. Bent u het daarmee eens? Moet het echt zo breed blijven als het nu is? De wet geeft een, een grote breedte raad. Ik denk dat dat daarmee is het onafhankelijk onderzoek in Nederland eigenlijk echt op de kaart gezet. Um, uiteraard, je hebt bepaalde beperkingen. Ik noemde net al, je hebt, je hebt een bepaalde financiële beperkingen. Je hebt een beperking in menskracht van leden van de raad. In menskracht van het bureau. Dus je zult altijd een selectie mo moeten plegen. En wat dat betreft, er zijn een aantal onderzoeken in de luchtvaart... bijvoorbeeld die verplicht zijn. Uh, Moerdijk onderzoek ja. is ook een verplicht onderzoek. Maar daarnaast en voor het de de rest wel, je... bijvoorbeeld bij Kuukwoord... herinner ik me nog, Pieter wilde dat graag doen... maar minister Verburg die heeft het zelf gedaan. Ja, je kunt dus als, als raad ook zelf beslissen dat je bepaalde dingen gaat doen. Dus in die zin kun je, kun je dat uh, sturen. Um, ik denk dat Q-coorts een van die onderwerpen is waarvoor een ad hoc commissie is ingesteld. Um, um, en waarvoor je ook had kunnen denken aan de garanties die een raad met zijn onderzoek kan bieden. Want we, ad hoc commissies hebben altijd een verschillend kader. Vaak zijn zaken van tevoren niet geregeld. Uh, de raad heeft een professioneel bureau. De raad heeft een duidelijke procedure. Dat was beter o geweest dus. Dat In een aantal hm. opzichten is dat beter dan ad hoc commissies. Zijn er nog terreinen waarvan u denkt? Want dat was de indruk die Pieter van Vollenhoven wel eens wekte: dat hij gewoon ook allerlei terreinen naar zich toe trok. Zijn er nu nog terreinen waarvan u denkt, nou die moeten dan ook maar onder ons gaan vallen? Er is min of meer een uitzondering in de wet voor, voor, voor zaken gerelateerd aan openbare orde. Dat vind ik, Pieter heeft dat gisteren ook nog gezegd, dat vind ik zelf ook geen erg logische inperking. Eh, je hebt gezien, ik heb het voorbeeld genoemd wat er tijdens het Festival in, in Duitsburg is ge, gebeurd. Ja. Uh -huh. eh, dan stelt het, het, het openbaar ministerie, eh, de Staatsanwatschaft in, in Duitsland, die stelt een onderzoek in. Maar dat is maar een heel klein onderzoek naar het strafrechtelijk deel. Terwijl wat daar aan de orde is, hoe zijn vergunningen verleend, hoe is dat gegaan, hoe is die weging gegaan. Ik denk dat in zo'n geval in Nederland de Raad een hele belangrijke ja. bijdrage zou kunnen leveren. Pieter van Volhoven heeft de laatste jaren nog zijn best gedaan... voor een veiligheidsbeginselenwet. Dat is hem niet gelukt. Gaat u die strijd voortzetten? De minister heeft gisteren bij zijn afscheid gezegd... dat hij in ieder geval open staat voor discussie. Um, uh, veiligheids, een, een veiligheidsbeginselenwet waarover gesproken wordt... Ja. Het, het, eh, eigenlijk moet je gewoon eens proberen zo'n wet te maken. En dan eens te kijken, wat staat er nou in? Het is, het is, het is dus u het bent daarvoor? Verleden... U steunt dat voor, dat, dat, die inzet van Van Ik steun in ieder geval de inzet om tot zoiets te komen... Okay. om te kijken of dat een zinvolle bijdrage. Laatste vraag. Is. Uh, Pieter Van Vollen, ging ook altijd op bezoek bij slachtoffers. Gaat u dat ook doen? Ik ga, als dat uh, nuttig is, ga ik ook op bezoek bij slachtoffers. En in welk geval is het niet nuttig? Nou ja, als slachtoffers daar geen prijs op stellen. Ik bedoel, je moet altijd wel heel uitdrukkelijk de situatie in ogenschouw nemen. Het moet iets bijdragen, mensen moeten er wat aan hebben. Dit is de dag op Radio 1. Verkeerde pina's lesten, dat ging alvast goed. Kaffee en de stoeten, wat zoals het moet... Ik zat vannacht te denken dat er ook wel weer eens mag in een prachtig mooie dag. Op is een prachtig mooie dag. Het is een prachtig mooie dag. Nee, nee, nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelf bestaand. mooie dag. Dat is het vandaag. Daniel Louis. De familieleden van Anton Geesink eisen 50.000 euro van cabaretier Erik van Muiswinkel voor het persifleren van de overleden judoka. En het is niet de eerste keer dat er gedoe ontstaat over een persiflage en daarom stappen we met Wim Berkelaar in De Tijdmachine. Welkom in De Tijdmachine. En naar welk jaar reizen wij Wim? Uh, wij maken er 1920 van. Ik zal zo zeggen waarom. 1920, Wim. Ja, het is, een beetje, het is een beetje willekeurig. Een jaartal in de jaren 20 had je, wie kent het nog? Ik denk uh, Guido zal hem ook nog kennen van naam. Uh, Koos Speenhoff. de Rotterdamse zanger, cabaretier uh, op de Koolsingel. Nou, het is nog steeds een redelijk Bij uh, ons gaat er spier. geen lichtje. Nee, van, nee, geen, uh, nee, nee. Koos Peenhoff, moet je je voorstellen dat er was echt een uh, cabaretier grappenmaker die ook regelmatig over de schreef ging. Met schuine grappen. En hij had een duo, een kortstond duo, met Napte Lamar. Van de Lamar. Een, van het nieuwe Lamar. De Lamar Theaters. De, de, dus die naam uh, is jullie niet onbekend Die uh, Nap de Lamar, daar uh, ging hij mee op toernooi En dat ging, dat ging regelmatig over de schreef. Dat kon nog wel in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Leiden en zo. Maar niet in die plattelandsgemeente. En in die plattelandsgemeente heb je een aantal burgemeesters gehad. Die toen zeiden, hij komt hier niet in. Want toen, dus hij persifleerde ook die burgemeester. Nee, nee, dat ging hij toen pas doen. Hij, oh. hij had dus gewoon schuine grappen. Ja. En toen... Daarna is hij dus een act gaan opvoeren, wat toen enorm succes is geweest. Zijne in de lachbare. En dat was een soort persiflage van wat hij noemde de dorpsburgemeester. Nou ja, dat is natuurlijk niet letterlijk wat we nu hebben met Erik van Muiswinkel... die mensen letterlijk nadoet. Maar het is toch een soort persiflage. Persifleren van gezagsdragers. Nou, daar gingen anderen ook mee verder. Zoals Kan, Zonneveld, Hermans. We hebben een stukje van Wim Kan die Joop Den Haal nadoet, bijvoorbeeld. Twee dingen goed begrijpen. Hier is dus inderdaad over gesproken. Uh, en dat geef ik ook uiterlijk toe. Uh, dat heeft ook geen zin om dat te verdoezelen. En dat doe ik dan ook niet. Uh, ik zal het ook niet ontkennen. Uh, maar om nou te spreken van gelijke tred houden. Het uh, gelijke tred houden, die formulering, die zou ik toch liever op uw rekening willen schrijven. De oudere luisteraars zullen hier ook den al. Ongetwijfeld herkennen... Uh ging dus verder blijkbaar in die traditie van Koos Pienhoff. Ja, en, en heel duidelijk, Elsbet. in zoverre. Hij deed het natuurlijk niet letterlijk. Nou, hij was niet helemaal gesminkt. Uh, hij had geen kale kop, heeft hij ook niet zo gedaan. Maar het was wel heel erg leuk. Ik herinner me dat zelf natuurlijk ook nog. Dat, dat, dat je meteen, en het blijft altijd bij je hangen. Als je nog een keer de uil iets hoort, dan denk je, oh ja, die twee dingen. Dat is natuurlijk, dat, dat soort persifleren heb je eigenlijk al die tijd gehad. Dat, de laatste jaren is het echt steeds sterker dat mensen echt letterlijk typetjes worden. Dus dan, het wordt nu echt typetjes. Van Muiswinkel is een grootheid. Maar het is natuurlijk begonnen met Kootenbier niet jaren negentig natuurlijk met uh, Thijs Wuldgens. Maar wie kent Hans Alders nog? Die Hans Alders overigens, die commissaris Minister van... Minister van Milieu ooit. En, en commissaris van Koningin. Maar hoe grootmeestelijk die Hans Alders zou reageren, Thijs. Dat, dat was gewoon een man die dat ook heel... Ja, ik weet niet, die ging daar heel goed mee om. Die, die werd dan, die werd daar natuurlijk toch mee in de maling genomen. Dat is al in Groningen. Want die werd uiterlijk ook helemaal nagedaan. He? Niet na, alleen van, qua, qua spraak, maar ook Han. uiterlijk. Ja. En Ed van Tein, hetzelfde, Elsbert. Frank de Grave. Ook, hebben ze ook so, allemaal... Sommige mensen herken je gewoon niet meer echt. Nee, zo, alleen nog maar als typische... zo ontzettend briljant nagedaan. Maar dat die reactie van Hans Alders, ja, daar zou natuurlijk de familie Gezing een voorbeeld kunnen geven. Zullen we maken. even luisteren nu naar waar het nu dat over gaat? Over Erik van Muiswinkel, die de overleden judoka Anton Gezings nadeed. Viert u graag Sinterklaas? Ja, bij ons thuis was het vroeger altijd gezellig. Maar... In mijn huidige functie mag ik natuurlijk van niemand geschenken aannemen. Oh. Dus ik moet alles wat ik in mijn schoentje vind. Ja. dat stuur ik stelselmatig weer terug. naar de gevers. Zodat niemand kan twijfelen aan mijn ingratigiteit. Ja. Ja, ja, ja, ja. En daar heb ik ook een brief van gekregen. Ja, ja nee, samarab. nee, dus u, u, u viert geen zitterkracht. zwart op wit. Nee, ik vier het niet, nee. Nou, wij moeten erom lachen. Ja, maar is... Anto Geesing zelf kon er dus niet om nou, lachen. Ja, ik, kijk, ik begrijp dat ook wel. Kijk, ik, wat je begrijpt is natuurlijk... dat is natuurlijk de, de, de kwestie van het persifleren. Je vergroot iets uit wat iemand heeft. En het is waar, dat, nou, dat bekende verhaal van uh, Anto Gees... dat weten, weten alle luisteraars nog natuurlijk. Hij uh, was apetrots. Ook wel begrijp ik als volksjongen uit wijk C in Utrecht... dat hij met Samer bij Samarans op schoot kon. Mm -hmm. uh, die Samarans die was natuurlijk zo fout als een deur. Dat weten we als, als uh, laten we zeggen, semi-fascist onder uh, uh, Franco. Zo, zo, ja, nee... Zo, dat, dat mogen we gerust zeggen. Hij is historicus, die mogen het zeggen. is wel, wel iemand die wel eens wat te veel zegt, dat moet ik toegeven. Maar in dit geval, uh, ik geloof dat ik recht van spreek heb. Maar hoe dan ook, hij, hij vond dat prachtig. En ja, en dan, hij was nu kleurrijk, het was een figuur. En je kunt het namelijk ook omdraaien, dat zou je de familie Geesink willen meegeven. Alleen wie een karakter is, heeft dus, laten we zeggen, iets punters en kan uitvergroot worden. Hmm. Alleen wie een karakter is. Ja, maar je begrijpt dus zijn eigen kwetsbaarheid. wel. Begrijp je ook zijn familie die nu zegt van we willen geld van deze cabaretier hebben? Nou ja, weet je, het, het punt is, dat, dat doen ze natuurlijk... omdat ze die nalatenschap van hem willen eren. Want hij heeft het bij Paul Witteman in 2007 ook gezegd. Heeft hij heeft ook zelf gezegd dat hij, dat hij dit helemaal niet leuk vond. Dus ze wil in zijn lijn blijven. Ik snap het wel, maar ja, je zou zeggen, familie, het is onverstandig. Want je rakelt iets op wat ieder... Kijk, hoe, hoe komt het bij ons binnen? Dat is bij al die tv-dingen We zo. laten het nu ook weer horen, bijvoorbeeld. Ja, precies. Je kijkt ernaar, je lacht er even om. Maar ja, voor de rest ga je gewoon verder. Ik bedoel, ja. het, het wordt nu heel groot gemaakt... door de familie Geest door er zo mee door te gaan. Er zijn wel meer. Uh, in het verleden die stof hebben doen opwaaien, eh, noem er eens een paar. Nou ja, kijk, als je, ja, kijk, je kunt naar het recente verleden gaan, en je kunt naar het, het. Nou, laten we het recente maar doen dan. Oké, okay. ja, nou ja, het, het is namelijk zo leuk om eigenlijk ook iets van het vroegere verleden. Doe maar, Wim, doe maar iets vroeger. <laughs> nee, ja. nee, nou Leef je uit. Ja, nee, kijk, wat ik nog wil zeggen, dat, dan maak ik het, het misschien iets academischer, maar misschien voor het luister toch wel leuk. Persifleren heb je in alle soorten en maten, maar dat heeft ook een hele diepe kant. Uh, voorbeeld. 1 november 1755 gaat de hele stad Lissabon... 1755. 1755 gaat de stad Lissabon ter aarde. 10.000 doden ongeveer. Uh, echt volkomen Aardbeving. Aarde. Aardbeving, ja. je kent hem. En uh, vervolgens heb je de filosoof Leibniz die eigenlijk altijd zo'n theorie had van... we leven in de best mogelijke werelden... eigenlijk moeten we niet zeuren, ik zeg het wat simpel. Dan komt Voltaire met het verhaal Candide... wat een persiflage is, op, en dat is een heel ander soort persiflage... maar dat, dat zegt iets van de diepte van persifleren... dat je iets van de machteloosheid, die je dan voelt over die aardbeving, maar ook over zo'n filosoof die er altijd gezellig over doet, over het leven, dat je dat persifleert. Dus persiflages hebben iets, hebben iets groots. Het is, het is een stem om aan je machteloosheid uitdrukking te geven. Nou, ja, dan zijn we onverver van dit, dit, dit gaat heel diep, ja, want als ik dan bijvoorbeeld denk ah, aan, aan Paul de Leeuw die Anneke Grunlo nadeed, hebben we daar dan ook nog iets van wat jij nu net nou ja, vertelde? ja, ik heb met Thijs al eens eerder, met mijn gewidderde vriend Thijs al eens eerder, ik heb al eens eerder iets lezen over Paul de Leeuw gezegd, toen heeft hij mij teruggefloten, maar ik ga hier. Nu weer iets leuks, zo Paul de Leeuw <laughs> Ik zeg niks. Dat van die Paul de Leeuw, dat was echt te grof. Kijk, ik weet helemaal niet of Anneke Greunlo, want dat was het in 2002... hij suggereerde dat ze een drankprobleem had. Ik weet helemaal niks van Anneke Greunlo. Ik weet wel dat het een, een behoorlijk kunstenaars was, vanaf de jaren 60 al. Maar dat is vijf voorzorg om dat te doen. Ja, dus je zegt persifleren mag, ja. uitvergroten mag... maar je moet geen dingen suggeren Houd het leuk. die er niet zijn. Goed. Ja, maar de familie familiegezing vindt het ook niet leuk. Nee, maar... Met dit is, kijk, dit was, gees, dit was Geesing zelf. Ja, maar nu is de familie. Ja, nee, maar ik bedoel, Geesing zelf wordt gepersiveerd. Ja, maar als je, ja. ook nog, als je iemand op een kwetsbare hiel haakt met alcoholprobleem, ja, nou. Okay. We gaan erover nadenken, Wim, Dankjewel. We gaan naar een andere kunstuiting, namelijk de kunst van de dichter. Egbert Hovenkamp, Dichter bij de Dag. Goedemiddag. Goedemiddag Thijs. We zijn benieuwd. Horen, zien en zwijgen. Uit de school geklapt. Nieuwe kleuren, nieuwe wegen, als van ouds, als immer weer, we mengen... We mixen, we lengen, we nixen Met Tam-Tam, met tom, tom zijn we op reis door een landschap met uitzicht, met inzicht, nieuwe gezichten, nieuwe vergezichten. We confronteren, conformeren, persifleren, proclameren, lezen letters één voor één. We wagen, we wikken, we wegen, we denken te weten. In drommen scholen we samen, klappen, kloppen, klitten, horen, zien en zwijgen nieuwe namen op deze prachtig mooie dag. <lacht> ja, we zetten hem op onze website. Egbert, hartelijk dank. Okay. Dit is de dag Nu, Dan kunt u deze prachtig mooie dag nog eens nalezen. En wij bedanken onze gasten... Guido van Walraven, Jaap Dronkers... en Chibedous en Joustra, die al eerder vertrokken. Maar toch hartelijk dank. En Wim Berkelaar. En zometeen na drieën gaan we het hebben over de terugkeer van de bof in Nederland. Je, je wordt gewoon wakker van de pijn. Je, je hele lichaam uh, schiet in een soort kramp. Nou, het het enige voordeel dat ik me kan bedenken is dat ik in ieder geval nooit meer de bof kan krijgen. Ja, ik ben er flink ziek van zijn. En dat terwijl je niet dacht dat je deze ziekte ooit zou krijgen omdat je er tegen ingerend bent. De bof. Zometeen, waarom lukt het maar niet om de heersende bof-epidemie onder controle te krijgen? Dat allemaal na het nieuws van drie uur. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu De komst van megastallen maakt veel los in Brabant. Penetrante, indringende stank. De megastallenlandbouw ligt op ramkoers. Dan moet je denken als iemand van de weg afrijden. We hebben klachten, maar wat wil je ook als op 50 meter afstand 10.000 varkens in stallen zitten?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 WorldTicketcenter.nl Ook de goedkoopste hotels en autohuur. WorldTicketcenter.nl Dit is Radio 1.